Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Iran gaat zijn raketcapaciteit verder uitbreiden en heeft daarvoor niemands toestemming nodig. Heeft de Iraanse president Rouhani gezegd in een toespraak tot het leger. Die toespraak komt drie dagen na de opmerkingen van president Trump op de algemene vergadering van de VN waarin Trump Iran een schurkenstaat noemde. De Amerikaanse president dreigde ook de deal met Iran op te zeggen... waarin de sancties tegen het land zijn afgezwakt... in ruil voor de bevriezing van het Iraanse atoomprogramma. De Britse politie heeft twee verdachten van de aanslag... op het metrostation in Londen vrijgelaten. Er zijn geen aanklachten tegen hen ingediend. Een van de mannen werd de dag na de aanslag in Londen opgepakt. Hij werd aanvankelijker van verdacht dat hij de bom had gemaakt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 terwijl de gemiddelde kosten van een uitvaart zijn gestegen tot 6.000 euro. Het verschil moet een nabestaande bijbetalen. De rechter oordeelde dat dat onterecht is, maar volgens de Volkskrant kost het nabestaande alsnog veel moeite om onder de extra kosten uit te komen. Het reëel beschikbaar inkomen van de Nederlanders blijft stijgen. Dat is het inkomen dat huishoudens netto overhouden en waarbij rekening is gehouden met de inflatie. In het tweede kwartaal nam het inkomen 2,1% toe... vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, meldt het CBS. Het weer vanuit het westen trekt langzaam wat bewolking over. Lokaal kan een bui vallen. In het oosten zon en daar blijft het tot de avond droog, het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de randstadvertraging vertraging op de A20 richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam Centrum staat 4 kilometer. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 2 uur extra. Je kan het beste omrijden via Den Haag en Dordrecht. En op de A27 naar Almere staat voor knopend het Eemnes 8 kilometer de ongeluk. De vertraging is een uur. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Op TV. Zie FM Text TV op kanaal 45 CFM. Ik heb gepubliceerd op Google, The Legends and the Myths, Achilles en is gold, Achilles en is gold, Spider-Man's control, Batman with the Sphinx.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 The. That you want.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 them ZANG Oh.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 Suis-me pas, suis-me pas, je t'essay tuirai. La maman And a whiskey need highest floor of the bar.